Uur. Dorrel Negens met het NOS-journaal. De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs kunnen zonder beperkingen na de meivakantie open. En reguliere basisscholen kunnen zich voorbereiden op een halve schoolbezetting per dag. Dat staat in het advies van het Outbreak Management Team aan het kabinet dat de NOS heeft ingezien. Als er een maand na de opening van de basisscholen geen grote corona-uitbraken zijn geweest... kan het voortgezet onderwijs zich voorbereiden op een heropening. Het advies voor verzorgingshuizen is om de bezoekregeling niet te versoepelen. Het OMT noemt verder het risico voor topsporters die individueel trainen beheersbaar. Sportkoepels wordt geadviseerd om per sport voorwaarden uit te werken. Georganiseerde sport voor andere groepen vindt het adviesorgaan geen goed idee. Over de kappers is nog niets afgesproken. Wel mogen tandartsen en mondhygiënisten weer aan het werk. Vanavond om 7 uur maakt premier Rutte meer bekend. Italië versoepelt de coronamaatregelen na 4 mei. Premier Conte maakt voor het einde van deze week de plannen bekend. Hij schrijft op Facebook dat mensen niet moeten verwachten dat alles in één keer open gaat. Dan zou volgens hem het aantal besmettingen enorm stijgen. De maatregelen worden volgens Conte genomen op basis van wetenschappelijk onderzoek en niet op basis van de publieke opinie. Italië is hard getroffen door het coronavirus met ruim 24.000 doden. Een van de grootste luchtvaartmaatschappijen van Australië, Virgin Australia, is failliet. Het bedrijf heeft een miljardenschuld. Eigenaar Richard Branson had nog om overheidssteun gevraagd. Zijn inmiddels overname overnamekandidaten. Wat er met de 10.000 personeelsleden van Virgin Australia gaat gebeuren is nog niet bekend. Schaatsers Kaj voorbij en Dydain Tap wisselen van ploeg. Ze stappen over van Reggeborg naar Jumbo-Visma.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 Op zeven uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het vaartje, en pa, die zegt jongens. De vlakte tilt met brede sfeer, haar vaaien ook, kom op. Maar potro roep ze gil, de zee zit niet meer op. Van harte welkom uh, vandaag 26 november. En we hebben vandaag een Lustrum de 30e aflevering van ZFM Oud-Zandvoort. Vandaag gaat het onderwerp over de Zandvoortse reddingsbrigade En we hebben als de gast Tom de Rode, die daar alles van weet. En Ankie Jouwstra is de interviewster. Ankie, aan jou het woord. Dankjewel, Cor. Cor zorgt voor de techniek, zoekt altijd de muziek uit. En die is altijd toepasselijk. Dus Cor, ik laat me weer helemaal verrassen. Welkom, uh, Tom. Fijn dat je er bent. Uh, goedemiddag. En ja, uh, de reddingsbrigade. Nou, dat is natuurlijk een onderwerp wat ons allebei uh, ter harte uh, gaat. Dat kon je wel stellen. Uh, ja, jij bent. Uh... Je zei net vast wel 25 jaar, precies weten we het ook niet. Dat zou in de Nalen moeten nazoeken secretaris van de reddingsbrigade geweest. Je hebt in ieder geval zo'n 30 jaar in het bestuur gezeten. Ik heb ook nog een aantal jaren in het bestuur gezeten als voorzitter. Jij was toen mijn secretaris, dus we kennen elkaar door en door. Eigenlijk al vanaf uh, ja, de jaren 60. Ja. toen leerde ik Pieter kennen en... Uh, hij ging op het strand. Uh, dus als ik hem wilde zien in het weekend. ja, dan moest ik mee naar het strand. En zo ben ik eigenlijk de reddingsbrigade ingerold. Dus zo lang kennen we elkaar al. Welkom dus. Het gaat over de reddingsbrigade. Uh, volgend jaar bestaat de reddingsbrigade 90 jaar. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Dat, dat ligt nog in de toekomst. wat daar allemaal gaat gebeuren. Daar hebben we ook onze PR-meneer uh, Ernst Brokmeijer voor. Het gaat nu over. Nou eigenlijk, wat weten wij tot nog toe van de geschiedenis van de reddingsbrigade? Tom, wanneer en waarom is de reddingsbrigade opgericht? Nou, de reddingsbrigade is opgericht in uh, 1922. Uh, op voorspraak ook van uh, Noordwijk, want daar was al een reddingsbrigade opgericht. En die zijn toen hier naartoe gekomen, ook omdat er verdrinkingen waren langs de kust. Hè, want het badleven begon uh, te bloeien. En toen zijn ze hier, en ook van uh, de dokter, er was hier een dokter, de meenvarenkamp. Dat zou kunnen. Nee, maar die, uh, volgens mij en toen is dat zo allemaal uh, tot bloei gekomen. En eerst was het gewoon nog in een tentje en uh, dat werd steeds moderner natuurlijk je zo de, de posten van nu vergelijkt met vroeger. Hoe was het vroeger dan? 1922, er is een vergadering, er wordt een bestuur gekozen, en men gaat van start. Wat, wat hadden ze dan toen? Nou, ze hadden eigenlijk uh, niet veel. Uh, een, een linnen tent hadden ze. Een linnen tent? Een linnen tent. Ja. En, uh, en ik heb ook begrepen, een soort materiaalwagen hebben ze gehad. Die zie je ook op oude, Die foto's. Je op oude foto's. En daar, uh, nou, daar werd... Uh, nou ja, dat was hun post, eh, om het zo maar te zeggen. En ze hadden geen boten? Nee, nee. De eerste boten, dat heb ik me laten vertellen... die zijn, waren houten fletten. En eh, we hebben ook in de tijd een, een, een fotoboekje gemaakt. Daar staan nog een paar eh, <lacht> boten in. Er was een motorflet van, van, van een lid. En die, eh, nou, die stelde zijn boot beschikbaar. Maar de eerste boten, die zijn... Ja, een soort casinofonds was hier, heb ik me wel eens laten vertellen. Ja, dan moet je niet uh, Holland Casino zien, maar een casino. En daar werd dan mee gepraat. En ook uh, door de, nou ja, de burgemeester. De Strapello of, uh, de, was ja, dat Ja, ja zo. en daar, uh, daar is toen uh, een keer een flat uh, uit uh, voortgekomen. In 1925 lees ik uh, in het boekje en je had inderdaad gelijk dat het dokter Varenkamp uh, was. Die was de eerste arts die uh, aan de ZRB uh, betrokken, bij de ZRB betrokken was. Ja. We hadden dus altijd een arts uh, die in, in of bestuur, bij het bestuur... Uh, in of bij het bestuur zat altijd een arts. Ja. Dokter Paardenkoper, uh, Peter Paardenkoper is denk ik de laatste uh, arts geweest die echt ook in het bestuur uh, zat. Ja, precies. Dus men begon met niks. Men begon met niks. Nee. Een teentje... Een teentje en, en, en een beetje opleidingen. Wat, uh, nou ja, als je de vroegere de zeemansgreep, als je enkel het uh, reanimeren wat we nu doen op mond op had je de... Holger Nielsen, nou noem maar op. Zwaaien met de armen, ja, op de buik drukken, onder de voeten met een borstel. Die technieken, ja, zei men, dat waren de. Nou ja, ja. om iemand weer bij tot het leven te Ja, en op zijn uh, drukken om het water ja. eruit te krijgen. Maar ja, we wist, toen wisten de mensen nee, niet beter. Wisten de mensen en niet het meer. was al een hele vooruitgang dat er iets was. Ja. En ook heb ik gelezen in oude uh, stukken, toen uh, Cor en ik een uh, item maakten over schipbreukelingen, of uh, schipbreuken, uh, dat de reddingsbrigade dan op het strand was... om de slachtoffers die aan wal werden gebracht... Ja, die werden mij naar huis genomen. Ja, en van warme dekens ja. en cognac ja. En dat er later een oproep in de Zandvoortse Courant stond... of men de reddingsbrigade wilde doneren... zodat ze weer nieuwe dekens en, en cognac en, en dat soort dingen konden aanschaffen. Want het was allemaal ja, uit eigen middelen. Ja, uit we eigen werd, middelen werd... Nou ja, zo werd het hele brigadeleven... is eigenlijk allemaal uit eigen middelen... Je nam je eigen drankje mee, je nam je eigen dit mee. Dat is... Uh... We gaan even naar de muziek luisteren, Tom. naar Dana Winner, met het nummer De Oude Man en de Zee. En nou is Tom alweer een beetje een oude man, maar ik heb het niet speciaal voor hem gedaan. <laughs> Dank je vriendelijk. <laughs> We zijn uh, met het programma ZFM Oud Zandvoort bezig. Het onderwerp deze keer is de Zandvoortse reddingsbrigade. En mocht u aanvullingen hebben, of u bent het niet eens met wat wij hier in dit programma zeggen, dan kunt u bellen met 5730 393. Ik herhaal, 5730393. Goedemiddag, Tom. Tom uh, heeft jarenlang in het bestuur van de Zandvoets- gezeten. We hebben het gehad over de oprichting in 1922. Over de eerste boot. En Tom, wanneer werd er dan... We hadden eerst die tent. Wanneer werd dan de eerste post uh, gebouwd? Nou, de, de eerste post is in de zuid geweest. Het zuiden stront, in 1926. Dat was dus eigenlijk al vrij snel ja. nadat de, de reddingsbrigade opgericht is. Ja, ja. Dus daar kreeg je een permanent permanente post op een juk. Ja? Een heel groot uh, juk werd er gedaan. En daar werd die uh, post op uh, gebouwd. En je moet toch ook een bepaalde opleiding hebben. Hoe gebeurde dat vroeger dan? Ja, dat kwam, uh, intern uh, werd dat uh, opgelost... En het ging, eh, zwinters gingen, we, gingen ze, ik nog niet natuurlijk... gingen ze naar het Stoopsbad om eh, reddend, zwemmend redden te doen. Maar ook gewoon je diploma halen. Want, want ik heb mijn uh, diploma, en dat was vroeger niet toen je vier, vijf of zes was zoals uh, nee, tegenwoordig. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik geloof dat ik acht of negen was. Ja. Dat, uh, dan mocht je met de bus mee... En de bus van Kerkman gingen ja. we in eerste instantie. En dan naar het Stoopsbad. En daar werd dan, ja, ik weet niet wat de ouderen deden... maar de jongeren kregen dan de zwemopleiding. De zwemopleiding. Ja. En daarna uh, ging je met de bus weer terug. Ja. Laten werd de bus te duur. Dus gingen we met de trein... En het was altijd zwinters en koud, want dan moest je echt dat hele stuk van station Overveen... over de hele Juliana-laan naar uh, Stoopsbad uh, lopen. Nou, daar weet ik nog een leuke anekdote van. Nou, vertel. Uh, onze toenmalige voorzitter, de heer Biesenberger, werkte op de gemeente. Ja. En dan was het woensdagavond met de trein, ging het het koor, zal ik het zo maar noemen... Ja. En er lag sneeuw. En dan liepen ze van station Overveen over de Juliana-laan ja. naar Stoopsbad. Nou ja, een groepje jongens en sneeuw. Dus dat werd sneeuwballen gooien. Nou, ja hoor. En er verdwaalde wel eens een bal en tegen een raampje aan. Raampje stuk. Dan werd hij de volgende dag door de politie gebeld. Ja, uh, er is weer een groep zandvoortes geweest. Die hebben sneeuwballen gegooid. En waarschijnlijk zijn die van Spot, zijn die uh, van de reddingsbrigade. Of u maar even uit wilde zoeken wie dat uh, waren. Nou ja, daar was natuurlijk nooit achter te komen. En dan uh, werd die... Uh, zei die, nou stuur de rekening maar naar, de, naar de, onze penningmeester. En dan uh, zeg ik wel dat het uh, in orde is. Dus dan werd er weer zo betaald. Want de dader die lag natuurlijk op het kerkhof. Ja, dat is altijd, vind maar eens uit wie dat uh, gedaan ja, ja. heeft. We hadden dus een post. En kregen we toen ook wat meer boten. Want die eerste was eigenlijk een soort zeilboot ja, hè, die we ja, hadden. Ja, dat, uh, een soort die, zeilboot met een motortje zat erop. Zo. Er zat toen al een motortje in. En uh, ja, dat werd dus ook steeds, uh, steeds moderner. En we kregen dus steeds meer houten fletten hebben we gehad. En die kwamen uit de Straperlo-pot. Ja. Dat was met behulp van uh, burgemeester Van Alphen. Die had daarin bemiddeld ja. dat uh, de opbrengst ging kennelijk naar de gemeente. Ja. En die werden dus voor een goed doel uh, beschikbaar, beschikbaar gesteld. gesteld. Waaronder dus uh, die, flatten. Ja. die flatten. Die flatten kregen ook namen. Je, uh, weet je daar een paar namen van te noemen? Ja, ik weet dat ze de flat uh, de Jeroen hebben gehad. Ja. De Petronella. En de Vrouwtje. En na de oorlog volgens mij zijn er uh, van leden die... Uh, is de Piet Koper is geweest. En we hebben nog de Piet van de Meij gehad. Dat waren dus de houten fletten die ik dan nog uh, weet dat die... Uh... En die moesten roeien. En die moesten roeien, ja. Want in 59, 58, 59 kwamen er ook uh, oranje... Polyesterfletten die werden uitgezet. Die waren van de KNBRD. En die zijn in het leven geroepen... ...naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953. bleek dus dat er te weinig bootjes waren... ...die in ondiepte konden varen. En die lagen bij de Velsertunnel... ...op een grasveld... ...die ze nog niet nodig hadden. En de overige werden langs de kust... ...bij brigades gestationeerd. En daar kwamen toen de eerste zes PK's. de Johnsons, buitenboordmotoren. Dus dat was al een hele vooruitgang van... Uh, maar ja, in het begin moest je, werd er gezegd roeiend erin en roeiend eruit. Maar ja, dat werkte in een gegeven moment niet. Want je kon beter flink gas geven voor het zeekje uitkomen, je motor omhoog. En dan was je met je flat droog. Want het waren wel een soort wasstoppers, maar het waren, ik vond het toch wel uh, prettige flats. Ja, er ging niks boven een houten flat, zeiden ze altijd. Want ja, die had overnaat, die lag stabieler. Ja, die oranje flatten die, die schommelden natuurlijk een beetje. En dat, uh, maar daar zijn ze toch, uh, nou nog jaren, er er nu nog, er worden nog flattenracen meegehouden. Ik wou net zeggen, ja. want uh, al heel vroeg uh, hadden jullie een roeiploeg. Ik zag al een foto van 1962 waar ja. jij uh, op staat als een van de deelnemers ja. van zo'n roeiploeg. En dan hadden jullie onderlinge wedstrijden? Ja, waren we onderlinge wedstrijden. Waar? Bijvoorbeeld? Uh, die werden voor de rotonde gehouden. Het was een heel, heel spektakel. Was dat, uh, ja, kwamen, uh, alle ploegen hadden wel één... Uh, uh, want we hadden we vroeger drie posten. De Zuid, de Rotonde en Post Noord. Uh -huh. en, en die had een ochtendshift van 9 tot 12. En weer van 12 tot 5 of tot 6... Dus je had uh, goede ploegen. En die hadden allemaal wel één of twee uh, roeiploegen erin. Dus dat was zo'n hele uh, middag. Er werd een demonstratie gegeven. En dan uh, afsluitend met uh, onderlinge roeiwedstrijden en... Maar jullie gingen ook het land in? Wij gingen ook het land in. We roeiden zeker op de bosbaan. Elk jaar. Waar de Amsterdamse Rendsbrigade... die uh, organiseerde op de bosbaan de roeiwedstrijden uh, Je had... Uh, Katwijk had een, uh, de paalrace en uh, ook uh, Katwijk op de Rijn roeien door het uh, achter de sluis zou ik maar zeggen. Nee, we, we, trok, uh, we zijn één keer met de wedstrijden ook kampioen van Nederland geworden in, uh, in Hoek van Holland. Uh, roeien was, was een soort puntensysteem was daar. En, daar zijn we dus, uh, en ik ervoor. heb begrepen dat dat nog steeds gebeurt. Misschien niet op zo'n grote schaal, nee, maar de, de jeugd uh, roeit ja, het, geloof de, ik wel. Ja, de jeugdroeiwedstrijden zijn er. En, uh, dus, het heet nu racen. Maar uh, het was uh, echt de Bondstranddag, zoals vroeger. De, uh, zwemmen, roeien, lijnreddingen. Uh, dat, uh, naar mijn weten is dat er niet meer. We gaan zo even verder over de Bondstranddag. En dan gaan we eerst naar een muziekje luisteren. Oh, oké. Okay. de loop. Het was een uh, nummer van uh, BZN, waar u naar nou luisterde... met de zon en de zee. En als je dan zo de tekst luistert... dan denk ik, van die jongens van BZN die zijn een keertje naar Zandvoort geweest. Hebben we het zo leuk gevonden. Hebben we er een liedje over gemaakt. Want het gaat over een visje eten op de boulevard en zo. Zou <laughs> nou, kunnen, Cor. Wie weet. Bedankt voor je gezellige muziekje. Tom, Tom de Rode van de Reddingsbrigade. Jarenlang bestuurslid van de Reddingsbrigade... zit tegenover mij in het programma ZFM Oud Zandvoort. We hadden over het begin... De boten. En we kwamen uit op de Bonstrandag. Het woord viel even zo. Nou, ik uh, weet dat de eerste Bonstrandag, Tom, die was al. In uh, wat wij hebben na kunnen kijken, in uh, 1931. Dus dat was al negen jaar nadat de brigade ja. was opgericht. Ja, toen werden er de, al promoties gemaakt langs de kust. Om misschien nog andere brigades ja. op te richten. Want. Ik neem aan dat er nog niet zoveel brigades waren. Nee. Maar dat weet ik ook niet hoor. Nee. Maar in ieder geval wel. Ik weet Noordwijk en Katwijk. En, uh, Zandvoort oh, en Buiten. En, uh, en uh, Wijk en Zee. Dat was, uh, was ook een goede brigade. Dus ten, uh, en wat gebeurde er op zo'n bondstranddag? Op zo'n bondstranddag... Uh, ja, eigenlijk uh, grotere onderlinge wedstrijden. Maar dan onder brigades. Eh, er werden lijnreddingen gedaan... Er werden roeiwedstrijden gehouden, er werden Swin afzoeken. Uh, allemaal uh, en dat werd omgezet in punten. Wat soms als je je had ook echt scheidsrechters erbij die dat moesten beoordelen. Dus ja, dan liepen de verhoudingen wel eens hoog op. Want ik weet nog wel in mijn tijd was er een, uh, een nou ik zal het een scheidsrechter noemen uit, uh, uit Kortwijk. Nou, die was erg, als zijn ploeg aan de gang was... dan nou kon je eigenlijk, hoefde je niet eens mee te doen... want dan uh, werd je al, uh, had je al zo al twee punten achterstand. Die was erg partijdig, die man. Nou, dat hoort dus van een... En dan scheiden. was het weer protesteren. Hè? Daar waren we zand voor de schoot in. Jullie is, uh, in protesteren. Die onderdelen, dat voor zover ik het weet uh, uit mijn opleiding... want die heb ik natuurlijk ook moeten doen... als voorzitter van de reddingsbrigade... Uh, dat heel veel van die onderdelen zitten gewoon in je opleiding, hè? Dat het ja. afzoeken van het zweren. zwin. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is voor de... Ja, het heet er nu geen strontwacht, examens meer, maar livecards. Uh, ze zijn ook een beetje op het Engelse toe, maar... daar wordt nog steeds in onderwezen, in het uh, zwin het varen, uh, het zwemmen, de lijnredding... Hoewel die haast nergens meer gebruikt wordt, volgens mij hoor. Ben jij nog steeds uh, gecommitteerder bij examens Tom? Want nee, jij was... nee. Ik heb dat uh, een gegeven moment uh, zo'n tien jaar uh, terug. Ook met het werk en zo. Toen heb ik dat, uh, want op een gegeven moment moest je de hele kust langs. En een gegeven moment. Of s'avonds nog even naar den helder om uh, examens af te nemen. Dat heb ik toen afgesloten. Ik zeg. Uh, ook niet in Zandvoort meer? Ja, in Zandvoort nog wel. Ik heb nog wel op Zandvoort. Uh, hou ik het uh, niet het strand, maar uh, in het zwembad. Daar neem ik nog. Uh, nou ja, meestal is dat het april, twee avonden. De één week doen ze van 1 tot 3 en dan van 3 tot 6. En dan neem ik nog examens af. Dat zijn brevetten. Brevetten en diploma's. En dan de, de, nog... komt dus de jeugd van Zandvoort. Komt, we, we gingen vroeger naar Stops Bad, hadden we het erover. Ja. Nou, dat, dat is op een gegeven moment gestopt. Ja. En toen kregen we het eh, Crandorado bad hebben. Ja, maar daartussendoor er... hebben we nog eh, hadden we dus geen zwembad, want we konden niet zelf meer een zwembad. Eh, Runnen, om dat zo maar te zeggen, om genoeg te hebben. Toen zijn we nog een tijdje te gast geweest. Ook op woensdag. Bij de Haal hadden we dus een uh, Mochten we intreden in een. Uh, nou, bij hun waren we dan te gast. En uh, welke Was zijn die net Frederik Hendricks? Uh, uh, Frederikspark. Frederikspark. Dus toen gingen je met de tram? Uh, ook al en ook met de bus. Maar we gingen ook. Want er waren natuurlijk al jongens die wat ouder waren. Die hadden een oud autootje. Een Volkswagen of een uh, Citroën, zo'n uh, zo mooie Citroën. Zo'n snoek? Nee, nee, nee daarvoor no no nog. Oh. Uh, nou ja, goed doet het nou, niet. Ja, goed. Maar er kon wel tien man in, hoor, in een Volkswagen. Ik <laughs> ja, <en> mocht dat vroeger <laughs> nog. Je mocht dat, kon je met z'n tien in een Volkswagen. Van Appie Vosche was dat. En uh, gingen we naar het uh, zwembad, uh, Frederikspark. Nou, Frederikspark. En als we dan te vroeg waren, gingen we ook nog altijd even de stad in. Dan gingen we, want zondags was er automarkt in Halem. Ja, op de botermarkt. En dan uh, liepen we even een rondje automarkt. Dat waren uh, leuke dingen. En er werden nog auto's zo aan de straat verkocht. En dan gingen we om uh, negen uur ging het bad dan open. En uh, gingen we zwemmen te gast bij Haarlem. Nou, tot we ons eigen uh, zwembad kregen hier. Hebben we hebben nog een hele tijd met de jeugd, enkel de jeugd... in het uh, zwembad van uh, Drie Sonneveld gezwommen. Van Bouwens Dat... Uh, ...kregen we van Nico Bouwers... Ba ...wordt ook weer bemiddeld hier en daar... ...en uh, mochten we dan uh, gratis uh, zwemmen... ...moest enkel de, de badjevrouw wat geven... ...en uh, daar hebben we heel veel Zandvoortse jeugd... ...heeft daar het uh, zwemmen te redden geleerd. Maar hoe kwam je aan instructeurs? Uh, werd, uh, instructeurs uh, waren ook cursussen voor. Heeft Allemaal in, ik bedoel dus vanuit de brigade? Ja, vanuit de brigade... Uh, Henk van Keulen was uh, een instructeur geweest. En meneer Vos, Herman Vos. Die kwamen weer over uit Bloemendaal. En die gingen hier lesgeven. Daar hebben wij onze eerste strandwacht. Uh, die de draaide de eerste strandwacht uh, Herman Vos. En er was daar uh, op het uh, strandkampeerterrein, zou ik maar zeggen. De huisjes. Was een mevrouw Willemsen. En die kon Herman Vos weer vanuit... De brigade die kwam van Amsterdam... die heb ook jaren uh, lesgegeven. En die werden ook weer gevoed. Dus, dus de, de, de Zandvoortse reddingsbrigade... is onderdeel van de Koninklijke Nederlands Bond... tot het redden van Drenkelingen. Ja. En die zat oorspronkelijk in... Uh, dat bondsbureau zat in de Franse Halstraat in Haarlem. Ja, maar daarvoor zaten ze op de Ja. De Koninginnenweg. Daar zat uh, mevrouw Klaus, de, de, de secretaresse. Ja, en nou, daar hebben ze jaren gezeten. En Herman Vos, dus de vader van, van de penningmeester Rob, nog, van Rob, Rob Vos. Die was daar, uh, nou ja... Uh, in dienst. In dienst. Die uh, van alles uh, deden ze. Dus de opleidingen worden gestructureerd vanuit de bond. Ja. We verzinnen dat niet zelf. Nee, in nee, nee, nee er waren echt uh, regels voor. Want die bondsdiplomas, die waren ook... Uh, ik heb dus het instructeursdiploma gehaald. Henk van Keulen heeft dat ook gehaald. En uh, strand en binnenwater, dat was nog gescheiden. Maar met dat diploma kon je ook in een zwembad gaan werken als je dat zou willen. Want het waren echt gecertificeerde diplomas. En die eisen werden ieder jaar bijgesteld of ja, veranderd. Het, het, of althans ja, regelmatig, want dan je had, uh, nieuwe inzichten. Je uh, technisch organisatie. Organisatorische bijeenkomsten. En dan werden die instructeurs allemaal weer geschoold. En uh, kijken of er veranderingen waren. Nee, dat stond op een heel uh, plan. En ook de EHBO. Is... En de EHBO. En die hadden we dus in eigen hand. Dat was meneer uh, Arie Loos. Die deed de verbanden. Die kwam uit het Rode Kruis. Of Ja, dat was erg verweven. Hè? Het Rode Kruisbrigade. Dat was in die tijd uh, erg uh, in elkaar verweven. En... Uh, die deed dan, en de dokter. De dokter deed het uh, voor de pauze. En na de pauze was het een verband leren door meneer Arie Loos. En haalde je je eenheidsdiploma EHBO? En dan haalde je je officiële eenheidsdiploma EHBO. Want uh, daar moest je dan 18 jaar voor wezen vroeger. Maar als je op strand kwam, dan moest je ook al iets weten van een verbandje en dat ding. En dan was er een soort uh, ja, verkapte EHBO cursus voor je stranddiploma. Een voorloper, ja, ja. Je moest een, een, een, een uh, uh, bewijs ja, een hebben. Een bewijs, bewijs. hebben ja. dat je zoveel lessen gevolgd had... dat je een verbandje aan kon leggen. Uh, nou ja, de kleine ja, ongelukjes op het strand. Want anders kon je geen strandwachtexamen nee, doen. Nee, Ik dat weet het je wel. Ja. Medisch buffet of zo. Ja, en voor strandwacht A was dat medisch uh, uh, buffet of bewijs nog voldoende. Ja. Maar voor strandwacht B, B moest je een eenheidsdiplame hebben. Want dan hebben. moest je ook 18 uh, ja. zijn, ja. anders kon je dat uh, examen niet uh, doen. Ja. Dus dat met andere woorden, dat wil zeggen... dat de, de mensen van de reddingsbrigade uh, niet zomaar vrijwilligers zijn... maar goed opgeleide mensen ja. die... Ja. ieder jaar ook weer bijscholing, bijscholing moeten doen. Bijscholing en uh, van alles. En na de kwam het Fabri vet erbij. Dus dat ze ook uh, leerden varen. Weer onder toezicht van. Want ik meen, als je 18 was... mocht je pas op een snellere boot varen. Ja, wat toen voor ons... na de flatten kwam zo'n houten... rana jol. Nou ja, daar zat al... een uh, 10, uh, 10 of 15 pk achter. Dat was al heel wat. Ja, nu varen ze met 70 pk. Maar goed... Ja, de, de, maar de, dat, is, dat de, is de techniek en de tendens is helemaal... Uh... We gaan even zo dadelijk over de techniek, want over de communicatie is natuurlijk ook heel veel te vertellen. Ja. He, we hebben het nu over opleidingen gehad de ons stranddag en dan gaan we het straks even over de communicatie uh, hebben. Dan gaan we gaan weer even naar muziek luisteren. we naar de Barracuda Dream Band met de remix van Hey Ga je mee naar Zandvoort aan de Zee uit 1998. Welkom terug bij het programma ZFM Oud-Zandvoort. En uh, te gast hebben we Tom de Rode over de Zandvoortse reddingsbrigade. Ankie, aan jou weer het woord. Ik wil nog even luisteraars het telefoonnummer herhalen. Dat is 5730393. Als u nog een leuke anekdote weet of u wilt iets aanvullen... we zijn op zoek voor straks voor het 90-jarig bestaan van de reddingsbrigade... naar leuke verhalen, naar foto's die u in uw bezit heeft. Uh, andere foto's dan... In de twee jubileumboekjes tot nog nu toe uh, stonden. Er is een jubileumboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Mooi geel boekje met 50 jaar voorop. Standvoortse reddingsbrigade in foto's. En er is een boekje uitgegeven toen de reddingsbrigade 75 jaar bestond. Zandvoortse reddingsbrigade 1922-1997. Het zou natuurlijk heel leuk zijn als er weer iets van een boekje of. Een, een, een, een vol een brochure of wat dan ook gemaakt kan worden... over uw verhalen over de Zandvoortse reddingsbrigade. U kunt dus bellen met de studio 5730393. Tom, we hebben het gehad over opleiding... Hè, je om op het strand te werken moet je behoorlijk opgeleid zijn. We hebben het gehad over de, de EHBO-diploma eh, wat je moet halen. En, wat ook ieder, en tegenwoordig heb je dan ook AED en ja. uh, reanimatie. Uh, we hebben een gebouw op de Tol uh, van de gemeente in het oude gasbedrijf. Ja, gasbedrijf. Zoals vele andere verenigingen. Ja. En in, uh, vroeger werden de, op de Post Noord de diploma's, de theorielessen gegeven. En tegenwoordig worden heel veel theorielessen dus in... De tol. Uh, in de tol gegeven, gegeven ja. En dus, uh, nou ja, je herhalingen. EHBO, er is iemand die dat allemaal bijhoudt... wanneer je weer aan de beurt bent. En sommige dingen moeten jaarlijks herhaald worden. Ja. Het is dus uh, echt niet uh, zomaar lid worden van de reddingsbrigade. Dat kan natuurlijk altijd. Maar het brengt ook een verplichting met zich mee. Ja. Een andere uh, was dus je opleiding... Uh, waar de jeugd al mee begint in het zwembad, de brevetten. En... De strandwacht, het heet dan anders tegenwoordig... maar goed, daar komt het wel op neer. En dan ga je ook in de praktijk op de post oefenen... in heel veel dingen die je dus moet leren. En toen kwamen we bij de communicatie. Ja. Hoe ging dat vroeger? Nou, de communicatie was vroeger... het systeem Bloemendaal noemden ze dat. Want die zij hebben dat een beetje uitgedokterd. Dan hadden we een groot rood bord met aan de ene kant een pijl... want uh, zoals ze nu allemaal uh, radio's aan boord hebben, dat was het dus niet. En dan kon je je boot sturen met die pijl. En de achterkant van dat uh, bord, daar stond een grote V en een stip. Als je, Er stond de V van vrij varen, dus je moest ook steeds opletten... dat je in het zichtsveld van je reddingspost was. worden waren er toen nog drie... Nou, rond hebben we ook nog een post op het Naakstrand gehad. Maar die hadden allemaal zo'n bord uitstaan. Het pijlenbord werd dat genoemd. En zolang die vee voor stond, mocht je varen waar je wilde. Was er wat aan de hand of wilde je de strandcommandant je aan de noordkant hebben... dan deed hij dat bord in horizon. En dan waar die stip was, daar was jouw bewakingsgebied... Moest hij meer van je of ging je dirigeren? Dan draaide hij het hele bord om en dan stond er een grote witte pijl. En dan werd je daar naartoe gedirigeerd waar ze dachten dat er wat aan de hand was. Ja, want op de post hadden ze wel uh, verrekijkers. Ja, verrekijkers. Niet zo mooie als tegenwoordig. Nee, hè? op een statief. Nee, het waren gewoon de 7 bij 50. Hè. En die nam uh, de strandcommandant uh, s'avonds weer mee naar huis. Want er bleef niks natuurlijk op die post liggen. Want uh, ja, we zijn ook wel eens een keer gedupeerd geweest. Dat ze uh, Porzuid hebben ze een keer alle buitenboordmotoren weggehaald. Dus dan uh, ja, dan was je ook onthand. Ja, het zijn natuurlijk houten gebouwen. Ja, houten gebouwen. Ze waren uh, uh, uh, zo uh, binnen. En, het is makkelijk open te breken. Ja. Je kan het beveiligen, maar... Nee, dat, dat is uh, nog stil. Maar goed, over de communicatie. Dus in eerste instantie ging het met het pijlerbord. Dat heb ik ook nog meegemaakt. Ja. He, je, je zat in de boot en je moest uh, kijken wat er vanaf de post uh, voor commando werd gegeven. Ja. En het vrije varen, dat was natuurlijk uh, toezicht houden. Ja, dat was gewoon toezicht uh, achter de tweede bank. Of net als je ervoor kon varen, dat kies je ze eigenlijk in een denkbeeldige lijn je zwemmers... Uh, nou ja, op heupdiepte of soms wat verder. Uh, hing van de zee af. En dan uh, hield hij zo'n ding kleine En dan kwam je van. Uh, stel dat je op de rotonde dienst had. Voer je een eentje de Noord in. En de boot van uh, Post Noord. die kwam de Zuid in varen. Nou, en dan even praten. En dan ging je weer terug. Zo hield je het uh, strand in de gaten. En toen hadden we nog geen post op het naaststrand. Nee, maar daar nee. gaan we straks ja. even over praten. Want we hadden het over de communicatie. Dus. Na dat... de pijlenbord. Kwam eigenlijk de, ja, de wolk toch. Uh, waren van die grote uh, apparaten, niet zo klein als ze tegenwoordig zijn. Maar uh, dat was gewoon de portofoons kwamen in, uh, in zwang. En dat had ook wel, en dat ging nog met buizen. Uh, dat, nou, dat was een heel gedoe, want die, die werkte ook niet altijd. Uh, want in. Toen was er nog geen naakstrand. Maar er werd wel flink gerecreëerd daar al. De laatste tent, dat was bij Havana, dat was toen 1 c zeezicht. Dan hebben we hebben nog eens een keer een hele uh, ja, een soort telefoon, een lege telefoon. Met een draad onder de reep door tot Bos gegraven. He, daar zat Nico Hofman, uh, heb daar zijn eigen heel erg uh, mee bezig gehouden. En uh, nou, dan, ze, dan hoefden ze niet helemaal naar de post. Als daar wat was, konden ze daar een alarm maken. En dan ging er uh, op post uit een, uh, een belletje af. En dan had je zo uh, dat was de eerste communicatie eigenlijk. En naderhand kwamen de portefoons. En toen, in een waterdichte zak, kon die, mocht die dan ook mee aan boord van de boot. Dus je had al een betere communicatie. En daarna, ja, toen, nu kreeg je de vaste radio's op de boten. Je hebt uh, nu, uh, iedere brigade heeft een eigen frequentie. Ja, de frequenties. Uh, en die moet je ook een vergunning voor ja, aanvragen. Ja, dat is allemaal, uh, ja, er waren toen ook al vergunningen hoor. Want je, je, je zende met een bepaald uh, wat of zo. En dan uh, had je dus wel een eigen, uh, elke brigade, dus zand, voort, al, daar had allemaal een eigen zendmachtiging. Ja, nu die moest je aanvragen. En dan moest je fix voor betalen. Ja. Want dat weet ik nog. Ja, ja. Want het was altijd de strijd van hoeveel portofoons ja, hebben we nou. Ja. En uh, portofoons die je niet meer gebruikte, dat je die afmeldde. Want ja. anders ging je ja. betalen voor portofoons of, die niet, meer in, gebruik niet waren. meer in gebruik waren. Want al die nummers, die moesten allemaal geregistreerd... En corresponderen uh, met je ja, vergunning. Ja. ja, dat was echt een hele toestand. Ja, dat ja, weet ik ja. wel. Dat kwam iedere keer weer in het bestuur aan de orde. Jongens, let op. Ja. Er bleef wel eens een oud nummer hangen. Dat uh, werkte er al uit, maar die was nog goed. Dus die draaide dan uh, Klondes mee. Maar uh, ja, je moest toch wel opletten. Ssst, dat mag maar niet vertellen. <laughs> het uh, bord, de communicatie. En uh, nou, ik denk dat we weer aan een muziekje toe zijn. Want dan gaan we straks nog even over de posten, uh, over het Naakstrand. En dan, ja, dan lopen we al langzamerhand weer naar het einde. De, de tijd ja. gaat zo hard. Cor, jij hebt nog wat gezelligs voor ons in petto. De vissen, wie gaat er mee? mee. Al naar de zee, Alla de zee. Dit is de grote dag kan niet missen Wie gaat er mee? Gaat er mee? Alla zee, Al naar de zee. Ja zet je muts maar op, Dan gaan we zwemmen. Oh I okay. En dat waren de gebroedersco met het, uh, ja, het nieuwjaarsduiknummer het Duiken in de Zee. En in de pauze hebben we het al even over gehad. Ankie, jij gaat het vast nog wel even vragen aan Tom, hè? Ja, Tom de Rode, welkom. Goedemiddag, uh, luisteraars, uh, bij dit programma van ZFM. U kunt reageren. Telefoonnummer 5730393. We hebben het gehad over opleidingen, over de Bonstranddag... over de oprichting van de reddingsbrigade, over de posten. We memoreerden net ook nog even dat er ook uh, een tijd een post op het Naakstrand is geweest. Dat was een uh, oude wagen van... Ja, dat was een uh, schaftwagen eigenlijk. Hè? Ja, een schaftwagen van, publieke, van werken. publieke werk. En nou, rond is er wel een nieuwe voorgekomen, hoor. Een echt... Uh... Nou ja, helemaal nieuw naar onze wensen. Er zat een toiletje bij. Ja, wel een chemisch toiletje natuurlijk, want ja... Die jongens uh, werden dan bevoorraad vanuit uh, post en het Brokmeijer, dus de Zuid. En dan werd daar, uh, nou ja, vaste ploeg. Uh, in het begin was het uh, heel enthousiast. Dat ze, nou ja, want iedereen wilde dat wel zien, maar na de rond was de nieuwe geit eraf. En, uh, ja, en er is een hele discussie geweest of wij ook naakt op het Jaakstrand ja, moesten ja, zitten. Ja, ja, ja. <lacht> Toen, maar, dus, maar dat hebben we. <lacht> Ja, en ook, en, en ook later of je op de Ernst Brokmeer of op Piet Oud uh, de dames topless uh, ja, mochten ja, zitten. Ja, ja, nou dat is dus uh, zo geregeld dat ze binnen en bij de post uh, niet topless. Nee, en naderhand uh, verwaterde dat gewoon... En, heb gewoon weer zijn eigen draai ja. gevonden. En toen ja. was ook daar de nieuwigheid vanaf. Ja, nee, maar wie toplichts uh, wilde zitten, moest dus buiten de post ja. voor op het strand gaan ja, zitten. Op het strand. Goed, uh, we hoorden net het muziekje over de nieuwjaar, nieuwjaarsduik. Buiten dat de reddingsbrigade zijn werk deed op het strand, hè, de EHBO, de bewaking, we hebben het net gehad, het varen op zee om de mensen in toom te houden, niet te ver de zee in, de waarschuwing, de preventie, uh, de EHBO, dat zei ik al net, de verloren kinderen, dat was natuurlijk ook een item werd de brigade ook voor andere dingen ingeschakeld. Niet alleen voor het eigenlijke werk waarvoor ze op het strand waren. Nee, we werden dus steeds meer gevraagd eigenlijk. He, er was de zeemeil uh, het ene jaar in Zandvoort, het andere jaar in Bloemendam. Maar dan ging je elkaar wel helpen assisteren. Uh, de sequieren die we nu hebben, dan, om even actueel te zijn. De brigade verzorgt met auto's de beveiliging op het strand... Ja. Hè, er is hier in het dorp wel eens wat geweest. een wieleronde. Toen uh, nog niet... Uh, uh, waar, waar Pieter... bij uh, de, de avondvierdaagse... De uh, alles. De verkeersregelaars, die bestonden niet. Werd de brigade gevraagd om op diverse posten... Uh, te staan. Uh, voor de oorlog. Uh, het is een stratencircuit met de auto's. Daar werd de brigade... met het Rode Kruis, omdat dat in elkaar verweven zat. Ook uh, voor uh, EHBO en dergelijke stonden die, dus we hadden ook al een taak voor overal uh, werden wij gevraagd, omdat we dus gediplomeerde leden hadden en nou, omdat het nogal een grote hechte groep was waar je van op aan kon natuurlijk. En Dat, zo dus nu ook, zo, zo is nu ook de nieuwjaarsduik. De jongens staan erbij. Uh, de Redding, uh, Red Boot, de grote redboot Dat wordt allemaal in elkaar. Is dat, vroeger was dat uh, gescheiden clubs. Maar dat is helemaal in elkaar gedraaid. En dat is ook heel goed. Dat ze heel goed met elkaar omgaan en weten hoe of wat. Heel veel jongens van de brigade stromen nu door naar de Reddingboot. We worden wel altijd verward de ZRB. Ja, dat, uh, uh, uh, dat is voor de intiemie uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. <laughs> uh, logisch, maar voor de buitenstaander is dat inderdaad verwarrend. Ja, en we hebben, het zijn dus twee aparte organisaties, ja. maar ze werken wel heel goed samen. Ja. Ze oefenen ook samen. Ze oefenen ook samen, uh, en dat, dat is gewoon zo. Je hebt, je hebt elkaar nodig zeker als het uh, grotere calamiteiten zijn en verder op zee. Ja. He, want we hebben ook de afspraak dat binnen zoveel is de brigade, grade, is het groter, dan is het uh, voor de reddingboot. Ja. En bijvoorbeeld het rondje rem wat vroeger ja. gedaan werd, daar was ook de reddings met Noordwijk samen. Met Noordwijk samen en Kortwijk samen. Dat was dan ieder op zijn eigen uh, strand en zeegedeelte, maar daar werden we ook uh, overal voor gevraagd. En dat is ook goed ook, want dan weet je dat je, dan ben je al eigenlijk in de wedstrijd. En dat, uh, nou, die samenwerking is wel goed. En we hebben een goede buur aan de watersportvereniging ja, bij Post ja. R. bij uh, Ja, we hebben nu een heel groot uh, watersportcomplex gekregen. Hè? Met een vaste uh, post daar, post oh. kan je wel stellen. Dat is, uh, ja... En daar hebben we ook altijd wedstrijden voor ja, begeleid. Ja. Ze hebben hun eigen begeleiding. Ze hun eigen boot en begeleiding. En uh, als het uh, niets uh, is, nou ja, dan zie je wel dat daarvoor uh, uh, houden ze het zelf in de gaten. Maar ze melden toch altijd wel dat er wedstrijden zijn. Of dat. Nou ja, als er wat is dan. En tegenwoordig met de snelle boten ben je natuurlijk. Je hoeft niet meer te roeien als er uh, wat gebeurt. Nee, dus, uh, de met 60, 70 ja. pk-motoren. Dat, dat, en je daar over... moet je dus je vaarbewijs voor daar hebben. Daar moet je je vaarbewijs voor hebben. Dat wordt dus steeds... Uh, ja. En daar is ook dus weer een hele opleiding voor. Ik uh, ja. kom aan het eind van het programma. Hè? Ik kom inderdaad tegen het einde want de muziek die klinkt al een beetje... Oh, het gaat er toch gaat, hard om. Uh, ja, het vliegt voorbij. Ja. Is het niet... Kijk, uh, Tom heeft natuurlijk zo'n lange geschiedenis uh, bij de brigade. Hij kan daar uren over vertellen. En wat u nu gehoord heeft zijn alleen de nette verhalen. De, de, uh, oh, uh, dit was de gekuiste versie. Tom, ik dank je heel hartelijk voor je komst. Ik vond het een heel gezellig uh, interview. Ik vond het fijn om om met je te praten. En ik zou zeggen, misschien tot een volgende keer. Wie weet. Luisteraars, ik wil nog even zeggen... heeft u materiaal over de Zandvoortse reddingsbrigade... en u denkt, uh, dit is echt uniek... Dit, maar het, het hoeft ook niet uniek... want dat kunt u misschien niet zelf bepalen. Laat het ons weten. Bel met de Zandvoortse reddingsbrigade. We staan op de website... De ZRB, Ernst Brokmeijer, is onze PR-man. Uh, en wie weet kunnen we het gebruiken voor het 90-jarig jubileum. Anki, ik heb uh, één vraag. Er is een foto waar ik al heel lang naar op zoek ben. Er staat in een van die boekjes. Een foto van Godfried Boomans die met een ballon is neergestort. Ja. En de kant op wordt gebracht. Wie heeft die originele foto? Want het is een slechte foto. ik wil heel graag het origineel hebben. U hoort het verzoek van Cor. Overigens, uh, Ed Frans uh, vertelde mij dat er staat dat de reddingsbrigade hem aan kant heeft gebracht. Maar dat zijn vader dat gedaan heeft. Want misschien dus heeft Ed die foto. Want die, uh, zijn vader was bij het paviljoen Zuid aan het werk. En zag het dus gebeuren. Was de eerste die de zee inging. Heeft uh, Godfried bo uh, dus, dus, uh, nou ja boven water gehouden. En... Ja? Ja. Oké. Okay. Dit was het uh, programma hem. Oud-Zandvoort. Tom de Rode was onze gast. De interviewer was Ankie Jouwstra. Cor de Rijen was verantwoordelijk voor muziek en voor de techniek. Cor, enorm bedankt. Uh, lieve luisteraars, volgende week zit hier Leo Heino. En dan gaan we praten over de Automatiek Hallen. Te starten in Amsterdam. Vervolgens naar Zandvoort toe. En eindigt in het Circus Theater. We gaan praten over de vader van Leo Heino. En uh, ik hoor u graag volgende week weer terug. Met